Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bram van der Vlucht is overleden. De acteur speelde jarenlang in verschillende tv-series, films en toneelstukken, maar hij was vooral bekend in zijn rol van Sinterklaas. 25 jaar lang was hij een belangrijke raadgever van de Sint, zo noemde hij het zelf. Dat gebeurde voor het eerst in 1986 tijdens de intocht in Zutphen. Sinterklaas, hoort u mij? Aard! Ja, aard! Ja! Gelukkig ik... dat je er ook weer bent! Ja, maar u was mij al voorbij gevaren, Sinterklaas! Ja, maar daar wil ik het liever niet meer over hebben. Dat was een kwestie van misverstand aard! Bram was vooral de Sint met de scherpe en ironische opmerkingen. Ik, ik heb het paard bij het drumstel gezien. Dat is ook ja. prettig. Ja. Amerika krijgt de drumles van Mikey. Oh ja! Amerika is dol op muziek! Niet met die stokken slaan. In 2010 was het genoeg geweest en gaf hij de staf door aan collega Stefan van der Wallen. Gebeurde in een extra uitzending van het Sinterklaasjournaal. Beste Bram, dit boek is vol. Ik doe het dicht. Na 25 jaren, jij hebt fantastisch werk verricht. Dus jij mag het bewaren. Sinterklaas, mag ik het echt houden? Dan kun je nog eens teruglezen wat we allemaal meegemaakt met z'n tweeën. Toch kon Bram de rol niet helemaal loslaten. Dit jaar speelde hij nog in De Grote Sinterklaasfilm zijn rol als adviseur. Volgens de familie is Bram in zijn slaap overleden aan de gevolgen van corona. Bram van der Vlucht was 86 jaar. Ander nieuws dan, want opnieuw is er problematisch nieuws over de Boeing 737 Max. Van dat type vliegtuig zijn er de afgelopen jaren twee gecrashed. Daarna moest het toestel opnieuw getest worden, maar tijdens die tests heeft Boeing lopen rommelen met de resultaten, blijkt uit een onderzoeksrapport. Testpiloten werden gemanipuleerd, zodat een bepaald systeem in het vliegtuig, dat niet deugt, toch werd goedgekeurd. Als het aan FNV ligt, moeten de supermarkten dicht met kerst. Dan kunnen vakkenvullers en cashierers een beetje rust krijgen. Ze zouden dan wel doorbetaald moeten worden. Het is nog niet definitief. De FNV gaat erover praten met het kabinet. Het is weer druk in de bossen dit weekend. Rondom Breda is het zelfs te druk. Wandelaars daar worden opgeroepen om thuis te blijven. Het weer nog steeds meer bewolking in de loop van de dag. In het westen ook wat regen met 10 tot 13 graden. Morgen iets meer zon, dan wordt het zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A5, richting Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, 4 kilometer met een half uur vertraging... Het komt doordat er een ongeluk was op de A10-ring west richting Zaanstad. Daar staat dus over het Haarnem en knopen Koenplein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 met men nu. Zandvoort op zaterdag. Oh, oh, oh, oh. We have traveled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 of okay. the bad. no place i'd rather be yeah, yeah. De Dijon van Clean Bandit en Radarby is het even na 2 uur geworden. Zandvoort een hele middag. We zijn er weer hoor met Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. In de versierde kerststudio van CFM. Goedemiddag en uh, ja.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 Want er wordt weer een visie ingetrokken. Er liggen er twee. Uh, de, entree van, de entree van Zandvoort en natuurlijk het Badhuisplein. En dat gaat allemaal weer terug naar de tekentafel. Uh, dat zijn natuurlijk hangijzerdossiers, dossiers. Om het zo maar te zeggen. Door de jaren heen. Zo kan ik beter zeggen. Uh, ja, en dan zo vlak voor de verkiezingen. Ja, trek ze maar weer in. En dan uh, gaan we naar de verkiezingen wel weer verder kijken. Zo'n gevoel heb ik daarbij. Maar goed, daarover meer de, met het interview met Kees, wat Kees Metters had.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 En uh, gisteren was er een, een, een live-uitzending vanuit uh, de studio uh, tijdens uh, de Winter Pride. En uh, zondag uh, is het deel 2 met de top 51. Dus het gedicht van de week staat in het teken van uh, de Winter Pride. Dus ik heb een aantal voor je klaargelegd. En jij mag uh, beslissen. Dus dat is om een kwart voor vijf tijdens het gedicht van de dag. Daarvoor hebben we natuurlijk nog Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Een live-registratie van een uh, concert...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 En dan zie je de gezellige studio hier aan de Tolweg.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 That I'm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 Muziek en informatie brengen we elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. En joh, dat is eerst de single van Josh Michael en Rita Franklin, I Knew You're Waiting for Me. En daarachteraan Sam Smith en Diamonds, een plaatje uit de hitparades van dit moment.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 Long still and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 Dacht ze we blijven in Nederland en uh, toen kwamen we hieruit. Ja, een rondje over het strand. Ja, we mogen niet zoveel, maar maak er toch in besloten kring uh, een mooi feestje van. En laat je niet uh, down uh, maken door dit stomme gedoe in die coronacrisis. Uh, ja, jongens, we kunnen uh, lang en breed uh, praten. We moeten echt even uh, pas op de plaats maken, want er zijn mensen heel erg ziek. Maar we hopen het volgend jaar nog met, uh, met iedereen die ons dierbaar is te kunnen vieren. Ja. En, uh, ik hoop dat voor iedereen het volgend jaar weer kan.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 Tomme gezellig hebben Lichtjes in tuinen en kerstversieringen in het straatbeeld. Vaderspuit sneeuw in de kozijnen, waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met de stal in de schuur. Schat is de oven op temperatuur en een munt moet gaan. Blijf elkaar helpen. Blijf geduldig naar elkaar. Het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Het rendier in de voortuin. Het is niet voor niets een van de meest gestelde vragen van de laatste weken: wat kunnen we met de kerst?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 Van, van frituur op het parkeerterrein. Mag het alsjeblieft McDonald's zijn? Maar het is. Kerst met de val, Kerst met de val gezellig. Kerst met de val, Kerst met de gezellig. Kerst met de val, Kerst met de val, gezellig. Kerst met de van. Kerst met de gezellig. Maak er, ondanks alle beperkingen, een mooie en warme kerst van.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 and Moon John Randall, the king and I And the catcher in the right Eisenhower vaccine, England's got a new queen Marciano, Liberace, Santayana, goodbye We didn't start the fire It was always burning since the world's been turning We didn't start the fire No, we didn't write it, but we tried to fight it Joseph, Stalin, Malenkov, Nasser, and Prokofiev, Rockefeller in this block.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 Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl, daar kan je live uh, meekijken. Of download de CFM-app, uh, mocht je die nog uh, niet hebben. Ook uh, via de app kan je live uh, meekijken en luisteren natuurlijk in de studio. Van de week uh, ja, hadden we treurig nieuws, want dat gaat over uh, de nieuwjaarsduik. Ten eerste treurig nieuws omdat hij niet door kan gaan vanwege corona...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 In een slootje hand in het water steekt. Dan denk je, jezus, het koud. Maar als je dan in zee duikt, denk je. Oh, van mee. Morgen is alweer de 60 editie van de Nieuwjaarsduik in Zandvoort. En waar nu duizenden het frisse water in rennen, was dat in het prille begin nog wel anders. Toen waren het nog geen 30 leden van de Haarlemse zwemclub Njort. Met onder hen ook van Batenburg. De belige avond.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 Heb je dat recept ook al gezien? Of loop ik nou voor op jouw berichtgeving? Nou, ik heb een plaatje gezien en het lijkt me een koude aangelegenheid. Een hele koude. Ga je ook op Bokon staan of niet? Nee, nee. Ja, nee dat lijkt ik me wel een later overlaag. <laughs> nou ja, dat was in ieder geval het interview wat onze collega's hadden met Ock ok van Batenburg. Dus afgelopen week op 90-jarige leeftijd overleden.